9 uur, Joboot met het NOS-journaal. De Libische overgangsraad heeft een nieuwe premier benoemd. Het is Abdul Rahim Al-Kib, een ingenieur uit Tripoli. Van vijf kandidaten kreeg hij binnen de overgangsraad de meeste stemmen. Hij is de opvolger van Mahmoud Jibril, die het land leidde sinds kolonel Gaddafi werd verdreven. De ambtstermijn van Al-Kib loopt tot de parlementsverkiezingen die binnen acht maanden moeten worden gehouden. De bekendmaking komt op de dag dat de NAVO-missie in Libië formeel wordt beëindigd. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen bood in Tripoli zijn hulp aan de nieuwe machthebbers aan. De NAVO zou kunnen helpen bij veiligheidszaken en bij de overgang naar democratie, zei Rasmussen. De Griekse bevolking mag zich uitspreken over het nieuwe steunpakket van de Europese Unie. Premier Papandreou heeft gezegd dat er een referendum komt. Wij vertrouwen de burgers, we geloven in hun oordeel en besluit, zei hij. Een datum heeft hij niet bekendgemaakt. In het akkoord van de Europese regeringsleiders... wordt 50 van de Griekse schulden kwijtgescholden... en krijgt het land een nieuw steunpakket van 130 miljard euro aan leningen. Als tegenprestatie moet Griekenland wel flink bezuinigen. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Grieken... het nieuwe steunpakket niet ziet zitten. De Drentse politie heeft een tweede verdachte opgepakt... voor de beschietingen in Emmer Emmerkompaskuum... Hij is 18 jaar en een bekende van de andere verdachten. De eerste verdachte is een man van 21, die zit sinds afgelopen vrijdag vast. Bij zijn arrestatie werden een luchtbuks en een handvuurwapen in beslag genomen. De politie heeft inmiddels 11 aangiften binnen van mensen die vorige week in emmer zouden zijn beschoten. Enkele mensen raakten daarbij licht gewond. Het weer. Vanavond en vannacht kan nevel ontstaan. De minima vannacht rond 11 graden. Morgen eerst wat zon. In de middag is het bewolkt met kans op regen. Het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. In het noorden van het land staat op de A7 Heerenveen richting Groningen... tussen Boerakker en Leek een file van 2 kilometer... De A73 van Nijmegen naar Venlo is nog steeds dicht tussen Boksmeer en Vierlingsbeek. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Verkeer van Nijmegen naar Venlo kan omrijden via Den Bosch en Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Arnhem en Zevenaar rijden door een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4,5 over 9. Erwin Wenemars, die trainde mee met judoka Henk Grol voor de Olympische Spelen deze zomer. En of, uh, of hij een beetje kan judoën, dat hoor je over een kwartiertje. En er is nog steeds een tekort aan orgaandonoren. Er is nu een nieuwe manier om donor te worden. In je eigen telefoon. Gratis even downloaden bij de App Store en je kunt meteen aan de gang. Ja, hoe dat werkt, dat hoor je straks. En Gerbert van der A is de enige Nederlandse journalist die kan uitleggen hoe de sfeer in Libië was na de moord op Gaddafi. Daar merkte toch dat mensen ontspannen. Was. Er waren weer koffieshops open. Mensen stonden de kranten te lezen. Stonden natuurlijk te speculeren over wat is er nou precies gisteren allemaal gebeurd ja, Zometeen rond kwart voor tien zijn hele verhaal. Today is Topics. Maar eerst terug van de weg geweest. <laughs> De man, topicsman hemzelf, luk ik denk. Ja, met de Today's Topics van vandaag. We beginnen met nummer 5, net ja, als vroeger. Daar staat het afscheid van Orca Morgan. De zoogdierfisch moet binnenkort vertrekken uit Harderwijk. Hij gaat zijn dagen slijten in een waterpretpark op Tenerife. <applaus> Morgen zwemt daar rondjes in het bassin in het uh, dolfinarium. Het is nog maar half elf, maar nu al zijn duizenden Harderwijkers in het dolfinarium. Ja, want de Harderwijkers houden echt van Morgen. Ze kunnen gratis het park binnenkomen vandaag. En dat helpt ook natuurlijk. De meeste Harderwijkers zullen Morgen wel missen, maar staan wel achter zijn vertrek. Het is wel beter dat hij daar gaat, want er zijn ook nog andere orka's. En dan, ja, dan kan hij meer, uh, heeft hij meer plezier. Morgan, kennelijk op een dieet van bonen en uien, zorgde voor veel discussie. Provenarium wilde dat hij naar Tenerife ging. Tegenstanders die pleiten weer voor een vrijlating in de oceaan. Typisch een discussie voor orka's, vindt ook de verzorger van Morgan. Nee, wat ik zeg, het is heel zwart-wit. Wat ik hoop voor haar is nu dat ze een goede toekomst krijgt... en dat, dat, allemaal, uh, hè, dat ze zo snel mogelijk gewoon met andere orka's in contact komt. Ja, en dat laatste dat gaat wel lukken. Volgens de orka-coalitie is het dierenpark op Tenerife een soort fightclub. In Loro Park. Daar heb je dus orka's die helemaal onder de littekens zitten. Ze leven allemaal gescheiden. En dat komt eigenlijk omdat ze vechten. Eerder deze maand besloot staatssecretaris Bleker... dat orka morgen naar Tenerife moest. Hij mag dit weekend nog wel mee naar het voetballen. Er loopt nog een rechtszaak trouwens. 7 november is er een uitspraak. Dan nummer 4. Van de orka naar de olifant Ratsa. Die woont in het dierenpark Emmen... en viel gisteren met zijn dikke reed in de sloot. Nou, ik vind het eigenlijk sneeuwvorder <lacht> dat hij is komt vallen. Zijn jullie zijn gedrag ook een beetje te observeren zo? ja. Nee, maar hij is, een beetje, hij is heel rustig, hè, deze. Waarom heeft hij een slachtant eraf? Wat heb ik oma nou gezegd? Dat is dat door de val gekomen dat hij in, in de greppel is gevallen. Uiteraard is nou gewoon een oma. Hoe vaak heeft ze dat al gezegd? We zijn Allemaal een beetje aan het drukken. Ja, nou ja, dat kan ook een keer gebeuren. Maar het is ook wel een kolos, hè. jongen, jongen. Nou ja, ze kunnen bollen maken nu, hè. <laughs> ja, nou, er is dus een slachtand over, een stukje ervan. Dat is afgebroken, dat heeft Ratsa verder geen last van. En voor het noodlijdende dierenpark Emmer, is dat dan natuurlijk het begin van een winstgevend handeltje? Of nou ja? Nou ja, je kunt het gebruiken voor, uh, voor voorlichting. En Aziatische olifanten hebben alleen mannetjes slachtanden. Nou ja, je kunt dan een stukje slachtand laten zien en ook voelen en vasthouden. En dan ja, maakt dat toch altijd wat meer indruk. Gisteren liep Ratsa na 15 uur eindelijk uit die greppel. Inmiddels is hij weer bij de kudde en dat gaat allemaal gewoon goed. Overigens is de PVV nog van plan om kamervragen te stellen over de val van Ratsa. We gaan door met nummer 3. De reparatie van de zendmast in Hoge Smilde is begonnen. In juli kwam een deel van de mast naar beneden door een brand. Vandaag zijn we dus begonnen om uh, materiaal naar boven te huizen. En dat is stap 1 in een proces van veel stappen. Want de reparatie is geen gemakkelijk klusje en ook best gevaarlijk. Technisch uh, toch heel erg ingewikkeld... Hoe is het om op deze hoogte te werken? Ja, in het begin is het uh, even wennen. Maar als je wat vaker komt, dan ben je aan de hoogte. Dus, uh. Maar je zit echt letterlijk op het randje? Ja, je zit op het randje. het, is ook, uh, achter het gebied moet ook aangeleind ge gewerkt worden. Dus alle jongens die hier werkzaam zijn, die zijn aangeleind. Ja. ja, dat kun je ook zien aan uh, deze lijn. Ja. En als je nou kijkt naar deze man... dan zie je duidelijk dat zich er een aanleidingsverschijnsel heeft laten plaatsgevonden... Het uh, repareren gaat trouwens niet zomaar. De TV-toren is een monument en dus moet alles precies zo worden als het was. En ook, en dat is heel bijzonder, de betonkwaliteit weer net zo is als dat die in 1958 is. Dus we hebben monstertjes genomen, dat wordt geanalyseerd... en er komt precies dezelfde betonkwaliteit weer in als dat toen is toegepast. Ja, ja, dus beton uit de jaren 50. En uh, deze toren die heeft prima de tand destijds doorstaan... dus de beton die toen is toegepast is in ieder geval goed genoeg gebleken. Dat is waar. In al die jaren is de toren nog nooit naar beneden komen razen, behalve... Een keer dan, maar dat was toeval. <laughs> Ook de mast in Ijsselstein is trouwens nog stuk, maar gelukkig zijn er geen problemen meer met de ontvangst en verbindingen van radiozenders. De Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen doen samen aangifte tegen hoogleraar Diederik Stapel, wegens oplichting en valsheid in geschriften. Matthijs, ja, hoeveel van die onderzoeken van Stapel blijken eigenlijk helemaal niet te kloppen? Nou, inderdaad. Het is er dan gedacht, zei de rector mag niet, de Universiteit van Tilburg door. ...het was echt machtsmissie... ...en die jongere onderzoekers... ...gecommoveerd zijn bijvoorbeeld... Matthijs, we ja. uh, moeten het even afbreken... ...want de verbinding is uh, behoorlijk slecht. Ja. Ik Sintmast. Goed, even kijken. Er was dus een hoogleraar, Diederik Stapel heet hij... en die bedacht zo'n acht jaar lang onderzoeksgegevens. Dus heel veel artikelen die uh, Stapel geschreven heeft, die kloppen niet. Bijvoorbeeld dat uh, vleeseters agressiever zijn dan vegetariërs... of dat rotzooi er op straat voor zorgt dat mensen chaotischer worden. Al die artikelen zijn waardeloos geworden omdat het gewoon niet klopt. Ja, overige artikelen gingen over blauwe M&M's. Dat zouden eigenlijk eieren zijn van de Smurven. En uh, cavia's waren eigenlijk behaarde pocket aliens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 Hoogleraar Stapel heeft zelf ook gereageerd. Hij gaat ook diep door het stof. Laat je bij het volgende fragment niet afleiden. Zijn stem leidt heel veel op die van nieuwslezer Rick van der Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker. Ik heb onderzoeksgegevens aangepast <laughs> en onderzoeken gefingeerd. Niet één keer, maar meerdere keren. En niet even, maar gedurende een langere tijd. Ik schaam me daarvoor... En ik heb daar grote spijt van. Oh, dus Diederik, van de, nee, Diederik Stapel. Het onderzoek naar de hoogleraar gaat trouwens nog gewoon door. En dan tot slot nog het belangrijkste nieuws van de dag. Als je dacht: wat is er toch vervelend druk in de bus? En waarom zit die man zo in mijn nek te hijgen? Nou, dat komt omdat we vanaf vandaag officieel met 7 miljard zijn. Is Danica op de <laughs> Filipijnen de 7 miljardste wereldburger? Of toch Pieter Nikolaev in Rusland? Wie het is en waar precies, weet niemand. En dus ook niet of echt vandaag de dag is. Of misschien toch over een half jaar. Ja, maar ja. dat is dus vervelend. Wat moet je dan invullen op Wikipedia? En dus heeft de VN vandaag uitgeroepen als de dag dat er 7 miljard mensen op aarde zijn. En dat lijkt veel, maar er kunnen er nog best wel wat bij. Om die enorme mensenmassa te herbergen is de fysieke ruimte niet het grootste probleem. Want als je 7 miljard mensen rechtop naast elkaar zou zetten, schouder aan schouder zouden ze met z'n allen in de provincie Utrecht passen. Ja, behalve Mauro natuurlijk, want dan wordt het wel heel erg druk. Het probleem is dus niet het aantal mensen... maar meer wat al die mensen willen doen... naast het doelloos rondhangen in de provincie Utrecht. Uh, hoeveel auto's uh, ze willen hebben en, en hoeveel huizen ze willen hebben. Uh, want dat heeft meer uh, zeg maar invloed op, op, het, op het draagvermogen van de aarde... dan alleen het aantal mensen. 7 miljard dus. Genieten nog maar even van Willemijn. In 2025 zijn we met 8 miljard... Ja, wel gezellig, toch? Ja. Dan dat was het voor vandaag weer. Tot morgen, hè? Tot morgen, luk. Doei. doei. Nederlanders vinden dat je zwaarder gestraft moet worden... als je ambtenaren lastig valt. Vooral als het om agenten- of ambulancepersoneel gaat. In de vroege middeleeuwen was dit al zo. Toen werd je keihard gestraft uh, als je geweld pleegde tegen gezagstragers. Wij duiken de geschiedenisboek in met Mark van Hasselt... van het Historisch Museum Archeon. Mark, goedenavond. Goedenavond. Nou, kom erop. Uh, ik uh, ik uh, sla een, een fijne gezagsdrager loeihard voor zijn hoofd. Wat voor straf kon ik krijgen toen? Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf uh, wat voor gezag je zelf hebt. Maar stel je hebt zelf helemaal geen gezag, dan uh, kan je met heel vervelend gestraft worden. Ik bedoel, op de uh, zwaardere uh, vergrijpen, daar staat dan de doodstraf. Dus dan je het weet, word je opgehangen aan de galg of mm -hmm. uh, het, het rat breken, of het braken, zoals we dat ook wel kennen. Dan worden je botten gebroken en word je in een wiel gewerkt ge eigenlijk. Oh ja. Wat dan ook mooi naast de golf en uh, tentoon gespreid kan worden. En zo kan je ook van golf en dat. Ja, en het jaar, zo waren er nog meer vierendelen die uit elkaar getrokken wordt door woeste paarden. Maar wat, um, wat, wat, wat moest je gedaan hebben? Wilde je zo'n straf krijgen? Nou ja, dat waren wel echt de, de doodstraf, dat was voor echte zware vergrijpen zoals moord met voorbedachte raden. Mm. Uh, en uh, ja, ook uh, gek genoeg, valse munterij dat was ook iets wat absoluut niet op prijs werd gesteld. Oh ja? En daar kon je ook de doodstraf voor krijgen. Als er dan iets wat coulant waren, dan kon de doodstraf ook omgezet worden in verbanning bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat uh, gebeurde best regelmatig, want ja, uh, iemand doodmaken is en blijft een zonde. Dus dan stuurde ze liever op stof bijvoorbeeld, waar ze lekker ver weg, om uh, iemand anders lastig gaan vallen. Ja. In, uh, praktijken En wat is dat, dat voor een verhaal dat je met je oor aan de kerkdeur genageld werd? Ja, dat is een, uh, een middeleeuwse anekdote van een dievegge die had een mantel gestolen. Dat was toch een, een waardevol iets. En zij werd inderdaad met haar oor met een spijker erdoorheen bevestigd aan de kerkdeur. Kreeg een mesje om zichzelf te bevrijden. Ja. Moet voor soms ondergang moesten de stad ook uit zijn. Dus die werd ook verbanden. Die mocht nooit meer terugkomen op straffen. En ja, en, en met het mooie effect natuurlijk dat als je dan in de volgende stad gaat wonen... dat iedereen je herkent als crimineel. Ja, dan kan je beter een, een hoed over je oren trekken. Ja. Om je een beetje te vermommen. Maar ja, uiteindelijk komen, dus we zullen we er toch altijd achter komen dat jij iets op je kerststok hebt. Dit, was... ja, dit was dus in de vroege middeleeuw. Wanneer, wanneer zijn deze fijne straffen afgeschaft? Nou ja, gek genoeg zijn veel van die straffen nog uh, erg lang uh, gebezigd. Uh, tot, uh, uh, ja, de, de guillotine is in principe in de 18e eeuw uitgevonden om het allemaal nog wat efficiënter te maken. In ieder geval de doodstraf. En die is erg lang in gebruik gebleven tot uh, de 20e eeuw aan toe. Uh, zo maar, zijn er, ja, maar in de 20e tot... eeuw werd je niet meer gevierendeeld, mag ik hopen toch? Nee, maar wel opgehangen nog. Ja. En, uh, sterker nog, hebben we zeer recent nog een voorbeeld uit de Irak, van, uh, dat dan moest zijn die jak van de landhozijn, die is ook nog opgehangen. Dus het hangt er weer vanaf waar je bent en ja. wanneer dat, wat voor straffen je dan boven het hoofd hangen. Goed, even een inkijkje in uh, ons fijne verleden. Dankjewel, Mark van Hasselt. Graag gedaan. Fijne avond. Radio 1 BNN today. Erben Widdemars, die traint mee voor de Olympische Spelen in Londen deze zomer. En dit keer traint hij met judoka Henk Grol. En of Erben een beetje kan judoen, dat hoor je zo meteen. Eerst Superlove van Lenny Kravitz. Dat betekent sport met Erben Mennemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, met Hi, iedere, week, of sorry, iedere maand sport je mee met een sporter die traint voor de Olympische Spelen. Ja. Ja. Uh, deze week heb je weer een mooie reportage gemaakt, die hoor je zo meteen. Maar eerst even, afgelopen sportweek. Ja, ik had jou nog uh, hier uh, in de uitzending bij de bekerwedstrijd FC Zollen RKC. Je deed nog even commentaar. Ja. Live, helaas verloren. Je bent natuurlijk, uh, wat ben je? Bobo bij uh, Zolle. Onder andere, ja. <laughs> Commercieel directeur daar. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, wat een drama. Dus nu, ja, nee, nu is het geen beker meer. Dat is jammer. Ja, inderdaad. Ik, dat dat kwam toch een beetje hard aan, eigenlijk wel. Want je wilde natuurlijk. Kijk, als sportman is ieder verlies gewoon pijnlijk. Uh, en dan is zo'n beker is natuurlijk eigenlijk voor ons wel extra pijnlijk. Omdat we... Dat zijn voor ons eigenlijk de wedstrijden waarbij we ons een keertje tegen een mooie ploeg kunnen, kunnen, kunnen, kunnen loten. een keertje echt iemand uit, uit de eredivisie. En dat, dat, dat zit er nu gewoon in. En, dan moet je, en ook voor een Juppie League ploeg is het financieel gezien natuurlijk ook... Uh, ja, is het gewoon... Uh, ze zijn er gewoon hele gro grote belangen. En, uh, ja. en dus iedere ronde dat je, dat je verder komt, is het weer, uh, is het weer mooi. Ja. Maar goed, vrij, afgelopen vrijdag hebben we onszelf weer herpakt. En hebben we drie punten gepakt. En onze koppositie in de Jupper League weer verstevigd. Maar ja, die penalty had er natuurlijk gewoon in gemoeten. Ja, dat, dat penalty had er zeker in gemoeten. Maar ja. goed, dat is al allemaal gebeurd. En we gaan gewoon rustig verder. <laughs> goed Laten we het over de Olympische Spelen hebben. Iedere maand train je dus, uh, zoals ik al zei, mee met een sporter die naar Londen gaat. Ja. Vorige keer zeilde je mee met Lopke Berkhout en Lisa Westerhof En dat dat klonk toen zo. Je moet wel goede buikspieren hebben hiervoor. Ja, absoluut. Nee, nee. Wat is met die, die, die, die. sixpack? <laughs> <laughs> Gooi je kom maar over bord. En dan ga je je ja. been op de rand zetten. Ja, daar ga ik hoor. En dan gaan we. <hierig> Riep, riep, ja. Dat riep jij zelf heel hard, of niet? Ja, ik vond het echt geweldig. Ik vond het zo'n sensatie. Ik had dat ja. echt helemaal niet verwacht. Nee. Dus, nee. Ermen Rolls, ja. Met ik liep helemaal gaan. Met wie heb je deze week mee getraind, nou, ik Nou, deze week heb ik met Henk Grol meegetraind. Uh, nou, dat is eigenlijk de man die eigenlijk in Peking al wel goud verdiende. Maar door zijn enorme gretigheid... Yudoka, ja, hè? gewoon... Je, Judoka, ja, wat ja. zei ik dan? Was nee, was nee, zei ik zei wat zei ik dan? Nee, anders niks, oh nee nee ook. Nee, ja, maar hij had eigenlijk in Peking al goud moeten, moeten verdienen... maar hij verloor het daar omdat hij gewoon te gretig was. Ja, en als je dan, dan, dan zo'n sportband... dan ben ik wel sowieso een enorme fan van je. En uh, dat wil ik graag mee, me, met hem mee trainen. Maar de training bleek toch wel iets zwaarder... dan dat ik eigenlijk uh, van tevoren dacht. Uh, ja, luister maar mee, zou ik zeggen. We zijn dus nu hier in de judohal. En dat kun je wel ruiken ook. Het ruikt hier echt naar oud zweet. En dan kom je daar binnen en dan zie je daar allemaal van die gorilla's. Van die enorme beren. waarvan bijna iedereen jaloers is op die enorme bovenlijven van, de, van, van, van die mannen. En die staan hier lekker een beetje rustig te voetballen. Dus ik denk dat zo meteen het, het is een beetje de warming-up. En straks begint dan de training. Ik ga maar meedoen. Ja, hey. oh. Oh, zo. We zijn nog steeds bezig met de warming-up. Ik zweep me helemaal apelazers. Ik heb zo'n zo dik pak aan. Belachelijk. Maar het is warm hier. En we zijn nog niet begonnen. Hé hey Henk, ik ben in, in, in ben je bent in Peking echt een beetje een helft van mij gehoorde, Omdat je gewoon toen, toen wilde je gewoon die gozer gewoon afslachten. Ja, liefst wel hè. Ja, je is wil graag. graag snel winnen. Ja. Maar dan heb ik ook naar het WK gekeken. En dat, in, in, in, je bent natuurlijk een favoriet. En dan keek ik naar je. En dan zag ik je gewoon op een gegeven moment op de grond liggen. Ja, ik, ja, ik zat er even voor. Gewoon vleiden, als een watje. He? Wil je gewoon niet gewoon te graag winnen? Dat je, dat je gewoon te hard bent naar jezelf? Nou ja... Dat, dat, dat, dat zou kunnen, maar je wil natuurlijk... Uh, ja, het is zo'n wedstrijddag, dan wil je gewoon winnen. Je doet niet uh, al die training, al die pijniging voor niks. Je wil maar één ding en dat is winnen. En ja, ja, natuurlijk is het drukker, maar ja, dan moet je juist er juist niet mee omgaan. Misschien was die dag... Op zich had ik die dag niet zo druk, maar het liep gewoon niet zo lekker. Of voor Henk. Hey, ja, schat, hey. dat is een keer een slecht rondje. Of, ja, ja, Maar niet, of echt... niet, maar niet t -t tijdens een WK? Nee? Nee, is dat nooit? Moeten we dan ja. even boeken. <laughs> <laughs> was je, je gewoon con concurrent? Uh, dat is een Japaner. Annai. Amai. Met welke vorm ga jij die annaai zo meteen tijdens te spelen in die finale? Oh, nou, waarschijnlijk heerleggen. met uh, iets wat ik net bij jou deed. Dan ga ik je arm pak zo. Dan kom ik naar je toe en hij is links. Hij zet hand, tilt hij Zijn is. hand tot het hier neer. Dat is ik heel vervelend. Oké. Okay. Dus hand die moet weg. Ik zet mijn hand, mijn hand bij jou je op je, los, je borst neer. Die trek je los. Nee, kom naar voren. Oké, okay. ik kom met mijn rug. Zo. Ik kom tegen, tegen je aan. Ik ga ja. met je gaat rechtop blijven. Ja. Zo. Dan ga ik je haken zo. Ik haak ja, je. Maar dan val je op mijn je rug. rug en dan val je dan bovenop me? Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Als ik dan meteen op mijn rug lig, dan is het afgelopen. Ja. In één keer. Ja, het is in één keer afgelopen. Als je plat met je schouder op de mat valt, dan is het in één keer over. Ah, nee, ik weet het niet. Dus hij trekt aan je shirt. Ja, gaat, hij, hij, is links. Toe. hij is links. Je Trek ja, trekt je arm Pro. los. Ik, je haakt me en je valt gewoon over hem heen. Je gooit ja. hem meteen op zijn rug. Ja, als er geen punt ah. is, dan ga ik door. Houdt grip. Houdt wat houdt Kom eruit. Oké, oké, oké. Genoeg, genoeg. genoeg. Goud. Ja, dat uh, zou mooi zijn, hè? Maar dan? Loop je nou als een koele kikker de, de, de mat af? Dat weet ik niet. Dat ga ik nog, nog nooit meegemaakt hebben. Okay, Misschien kun jij het vertellen. Moet je, dat, dat ga ik helemaal niks over vertellen. Dan voel, dan je je, even... voel, je de, voel je de druk? Want ik praat met heel veel mensen over jou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 Vanuit... Nou, dat zeg jij, maar ik ben misschien dan niet echt een Nederlander. Ik heb altijd gehad dat ik, als we toch een spelletje gaan doen, ik train mijn hele leven hiervoor, vanaf mijn vijf nou, ik ben, ik ben... Ga, ik, ga ik toch niet om uh, erheen om maar een medaille te halen. Nee, dan gaan we heen om te winnen. Toch? Dat is de intentie. Nou, en dan is... gaan we daar kijken wat het gaat worden. Maar we gaan er wel alles aan doen om dat te bereiken. Zo sta ik erin. Niet, uh, niet anders. Ik ben kapot, ik ben gesloopt. En Henk Gol gaat gewoon keihard Olympisch kampioen worden. Ja. Is het zwaarder of minder zwaar dan die marathon die je laatst rende? Nou, nah, dat is anders. Maar ja. ik, ik moet wel zeggen, als ik, toen ik die Henk Grols zag... hij is zo intimiderend en dat is ook echt een... Ja, hij is zo sterk en zo krachtig. En het, uh, er staat wel iemand, hè? Het is echt on-Nederlands, die jongen. En daar ben je maar een heel klein mannetje bij, eigenlijk. Ja, daar ben ik inderdaad <laughs> maar een heel, een heel klein mannetje <laughs> bij. Maar ik, ik vind het wel, ik vond het echt een prachtige kerel. Want ja. hij wil alles gewoon bewust heel erg simpel houden. Zwart-wit. Weet je, ik ben Henk en jij bent de tegenstander. En ja. ik ga jou gewoon helemaal gewoon op, de, op, de, op, de, op de rug leggen. Hij en ik ga alles het over heel goud. Geen gefuck, ik ga over ja. goud. En dat is echt iets wat, wat we gewoon uh, ja, daar hou ik van. Gewoon echt winnen. Gewoon er gaat maar op hem. Maar om één ding en dat is winnen. Mooie gasten zitten inderdaad. Volgende Mooie maand dan ga je met wie mee? Ja, volgende week, uh, volgende maand ga ik met Sanne Keizer en met Marleen van Iersel. Dat zijn uh, beachvolleybal dames. Gaan we in stand spelen. De beachvolleybal dames. Dat wordt lekker, denk ik. Ja, en gaan ze ja. in pakjes ook? Dat is Daar ga, ga, ja. ja. ga ik toch vanuit. Dat ga ik toch vanuit. Ja, zeker weten. <laughs> ja. Ja, ja, zeker. <laughs> Erwin -Mars, tot volgende week. En ja. uh, trouwens het filmpje te zien en dat is heel erg de moeite waard. Uh, staat op onze site 2 Ja. Tot volgende ja. week. Ja, tot volgende week. Gaan wij. Ja, nee, ja, dit, hij is alvast aangeschoven. Gerbert van der de Aden, enige Nederlandse journalist in Libië toen Gaddafi gevonden en gedood werd. Uh, zometeen zijn verhaal hier. Um, leuk dat je bent, Gerbert. Maar eerst even, wat heb je vandaag gedaan? Uh, ik heb heel hard aan uh, twee artikelen gewerkt die ik uh, nog uh, snel af moest uh, maken. Dus over ik ben, over ben... je avonturen natuurlijk daar. Uh, ja, maar het moet dan toch journalistiek zijn. Dus dan wordt het toch al gauw minder avontuurlijk dan als het in de ik-persoon... Uh... Zometeen mag, wil ik graag al je, wel al je spannende verhalen hier horen. Ja, tot, tot zometeen. Uh, Exit Holland. Maar eerst even Exit Holland, daar reizen we altijd de wereld over op zoek naar mooie verhalen in het buitenland. Vanavond Amerika, waar Jasper Riesje afgelopen weekend zijn allereerste Halloween feestjes meemaakte. Jasper, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe was het? Uh, ja, misschien een beetje gek, maar ik ben nog nooit naar een verkleedfeestje geweest. Uh, nee. Ik weet dat ook in Nederland mensen steeds vaker Halloween vieren. Maar ik ben ook nooit naar carnaval gegaan, dus dit was mijn allereerste keer. Ja. Uh, en wat een stress uh, Halloween in Amerika. Wat een stress. Uh, ik, ongeveer uh. in september kwamen mensen al naar me toe. en what, what, what are you wearing? Uh, en ik zei, uh, waar heb je het over? Uh, ja, Halloween. Ik zei, wanneer is dat dan? Ja, voor vijf weken. Uh, dus het wordt hier allemaal lang van tevoren gepland. Uh. Uh, en als je de, de afgelopen dagen door de straten liep, dan voelde bij de meest simpele kostuumwinkels tot een hele lange rij, tot aan om de hoek, uh, waar iedereen geduldig stond te wachten om zijn kostuumtje te kopen. En wat heb je uiteindelijk dus, aangetrokken? Uh, nou, het is, het is eigenlijk vandaag pas Halloween, maar het is al het hele weekend feest natuurlijk. Ja. Uh, en uh, vrijdag vloer, sloeg ik totaal de plank mis. Uh, ik ben het op het allerlaatste moment nog een winkel ingerend. En heb daar een soort matrozenpakje <lacht> zonder te passen uh, uit de kast getrokken. En ja. een politiehoed. Ja. Uh, vervolgens s'avonds ben ik het matrozenpakje meer een soort naveltraaitje, zo klein was het. Uh, en ik had dus een politiehoed op en ik vond het op zich wel geinig. Kamen kwamen mensen naar me toe, wat heb je aan? Wat, of meer eigenlijk, wat ben je? Ja. Want de vraag is niet zozeer, wat trek je aan, maar je moet iets zijn. Je moet of een politieagent zijn, of een matroos, maar allebei, dat kan niet. Je viel keihard door de mand, natuurlijk. Ja, ik viel keihard <laughs> door de mand. Maar heb je nog wel een beetje leuk Halloween gehad, of viel het tegen? Ja, bijvoorbeeld ben ik de dag erna ben ik maar met een groep mee gaan doen. Ik heb nog wel een beetje laf. Toen ging ik maar naar een huisfeestje, toen werd met al mijn huisgenoten, Nou, het zijn er vijf, uh, onze haren wit laten schilderen. Dus ik ben nu bleachblond uh, en dat is voor een avondje leuk. Maar, maar ben... uh, nu vervolgens lopen we er nog wel uh, een, een paar weken mee. <laughs> uh, en de grap is dat het vandaag maandag is en iedereen in New York moet gewoon weer naar zijn werk. Dus ja. volgend in de metro zag je allemaal rode mensen, blauwe <laughs> mensen, groene mensen. Dus iedereen zit in hetzelfde schijtje. Hey, en uh, ik geloof een, een van de populairste outfits dit jaar was een Charlie Sheen pakje? Een Charlie Sheen pakje of een Steve Jobs pakje of een Amy Winehouse pakje. Eigenlijk alle gevallen op documenten doen het erg goed. En dat is toch iets anders dan een half dan een pakje, denk ik. Oh. <laughs> Jasper, succes met je ideale blonde haar. Yeah, en tot snel, nog half tien is het. Hier is Jobbout. Radio 1: Het NOS journaal. In Arnhem is een vrouw aangehouden die 200.000 euro zou hebben verduisterd. De vrouw was voorzitter van een stichting die in Arnhem een kinderhospice wilde opzetten en daarvoor geld inzamelde. Het geld is sinds november vorig jaar spoorloos. In de zaak werd begin september al een man aangehouden. Ook hij wordt verdacht van verduistering. Libië heeft een nieuwe interim-premier. Het is Abdul Rahim Al-Keeep, een ingenieur uit Tripoli. Van vijf kandidaten kreeg hij binnen de Libische Overgangsraad de meeste stemmen. Al-Kieb volgt Mahmoud Jibril op, die aantrat nadat kolonel Gaddafi werd verdreven. De nieuwe premier blijft aan tot er nieuwe verkiezingen worden gehouden. En dat gebeurt binnen acht maanden. De Verenigde Staten stoppen met hun financiële bijdrage aan UNESCO. Ze zijn ontevreden over de toelating van de Palestijnen tot de VN-cultuurorganisatie. De VS neemt 20 van de begroting van UNESCO voor zijn rekening. De organisatie vreest voor de financiële gevolgen nu de Verenigde Staten afhaken. Er lijkt een politiek akkoord in de maak over de kwestie Mauro. De bedoeling is dat de 18-jarige jongen in Nederland een aanvraag voor een studievisum mag afwachten. De VVD en gedoogpartner PVV zijn tegen, maar zouden er geen bezwaar tegen hebben als het CDA zo'n oplossing steunt. Morgen praat de Tweede Kamer over de zaak Mauro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Vroeger was orgaandonatie heel erg simpel. Hè? Je hoeft alleen maar een donarcodicil in te vullen. Je wil allemaal wel een orgaan van een ander als je wat overkomt. Maar zelfs niet eens de moeite nemen om er even over na te denken. of zo'n ding in te vullen. Jonge, jonge, jonge. Hoe kan je dan nog een mening hebben over, over andere dingen? Als je hier zit. dan zou je moeten schamen als je geen donarcodicil hebt. Het is zo verschrikkelijk weinig moeite en je helpt iemand terwijl je dood bent. Hoe mooier wil je het hebben. Zo prachtig, je hoeft er zo weinig te doen ook. Zo weinig om iemand anders te je helpen, je hoeft zo weinig te doen. Het is namelijk invullen, doodgaan. <lacht> Nou, vanaf morgen kan het nog simpeler, app downloaden, invullen en doodgaan. Dus. Stichting Donor Jaar komt morgen namelijk met de Donor-app. En Frank van Leer is de man achter deze app. Frank, goedenavond. goedenavond. Um, ja, hoe, hoe werkt het, is de vraag. Om te beginnen wil ik even vertellen, ja, de app is er morgen... maar hij is nog niet downloadbaar, want daar hebben we de firma Apple nog even bij nodig. Dus die is nog even bezig met de procedure. We hebben vastgesteld dat hij op 11.11 .11, uh, er komt, dus morgen op 11-11 vertellen we dat hij eraan komt. Op 11.11 11 is hij pas down En zelfs nu vertel je al dat hij eraan komt. Absoluut, want <laughs> ja. het is belangrijk dat we het weten. Want het, het belangrijke is vooral dat ik alle mensen vraag... om met die app en met elkaar zelf het initiatief te no nemen... om even donor te worden. Wat is nou het verschil tussen de app en alle andere dingen... die we de afgelopen twaalf jaar hebben gedaan? Wij vragen de mensen om te kiezen tussen ja en ja. En dat is het. Bij ons in de app kan je kiezen tussen ja, ik word donor. Je kan ook nog zeggen ja, maar er zijn bepaalde dingen die ik niet wil. Dat kan je dan aangeven. We geven het niet op een waslijstje weg. Dat moet je zelf bedenken. En wat we mensen vragen, en dat is het belangrijkste. Twitter of gebruik Facebook of gebruik je andere sociale netwerken. Wees er trots op dat je donor bent. Vertel het aan je vrienden. Maar dat Draag is een beetje het idee. He? Je moet het, het, je moet het verspreiden. En, verspreid het uh, ja. en, en, en vertel het tegen je vrienden. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. En eigenlijk hebben we de overheid ook helemaal niet nodig met een donorregister. Want we kunnen het gewoon met elkaar regelen. Want als je gewoon in je telefoon donor bent. Maar hoe weet zien... je dan, uh, stel ik krijg een dodelijk ongeluk. Hoe weten ze dan dat ja. ik dat heb ingevuld? Nou daar hebben we iets voor bedacht. Om te beginnen zit hij in je telefoon. Dus als je hem downloadt, zit in jouw iPhone. Op dit moment is hij alleen nog op de iPhone. We zijn aan het werken, ook voor de Blackberry... en ook voor de Androids, maar dat duurt nog een maandje. Maar uh, op dit moment vanaf 11-11, alleen voor de iPhone. Hij zit in je iPhone. Als hij niet op slot is... dan kan de dokter erbij en ziet hij het meteen. Er zijn ook mensen die hem op slot hebben gezet. Dus we hebben meteen ook, als je die app downloadt, komt er een vraag voorbij. Je hebt nu je dingetje ingevuld... Uh, vind je het goed dat we het ook eventjes opslaan... zodat de dokter in de IC het kan vinden. En dan komt op een besloten site... op alle IC's van alle ziekenhuizen in Nederland... komen die gegevens beschikbaar. Dus ook al is je telefoon op slot, dan, dan kan de, de dokter er, er toch, toch in kijken. En wat ook handig is, is dat in die app ook meteen de vraag zit... wie moeten we eigenlijk bellen als je tegen die boom gereden bent... met een telefoonnummer 06 erbij. En als je iemand anders hebt, dan kan je later in de app... ook altijd dat weer veranderen. En dan wordt ja. het ook weer opgeslagen. Het is dus een ding wat je zelf in je eigen telefoon bij je kan houden en zelf... Het klinkt hartstikke bij. simpel en is, heel handig. Het is ook heel simpel. Wat alleen jammer is dat hij niet ge, ge, ge, geconnect is aan het donorregister. Dat en is een beetje wel. Dat niet is helemaal. Een beetje wel. Uh, echt geconnect is hij niet. Maar in de app zit de vraag... zullen we nu besloten hebben om donor te worden... meteen ook even melden aan het donorregister. Dan kunnen mensen kiezen ja of nee. Als ze ja kiezen, dan ga je meteen via de app door... naar de site van het donorregister. En dan kan je daar ook een keer melden. Dus ja. Uh, en wat we vooral doen, is dat we in de app... Uh, heel veel heldere voorlichting geven over wat het precies is... hoe aangaande natie precies gaat. Want het blijkt dat erg veel mensen eigenlijk niet weten... dat het alleen maar geldt, donatie, als je tegen die boom rijdt... of een hersenbloeding hebt. Dat je, als je gewoon thuis doodgaat, in bed, dan gebeurt er niks. Want het werkt alleen maar in die paar gevallen... dat je eh, helaas overlijdt in een ziekenhuis. En wat er nu gebeurt, is dat dan vaak... De dokter kijkt in het donorregister. Ja. We weten allemaal dat de meeste mensen daar helemaal niet in staan. Dus het is logisch dat ook de dokter meestal niet een hit heeft. Want 60% van Nederland staat er helemaal niet in. Terwijl 80% van Nederland hartstikke voor orgaandonatie is. Dus wij Waarom denken... veranderen we het nou niet gewoon net zoals in België? Dat het gewoon ja, dat het is iedereen... ja tenzij. Waarom gebeurt dat toch weer niet? Zal ik je dat vertellen? Ja, dat gebeurt niet <laughs> omdat deze overheid dat niet wil. Nee, en dat nou zijn duidelijk. er al heel lang jarenlang allerlei organisaties, en jullie ook... die vinden dat dat moet veranderen. Um, ik ga van het simpele feit uit... met deze regering gebeurt dat niet. Ik weet ook dat de politieke partijen bezig zijn... onder meer de 66 die bezig is met een wetswijziging. Dat duurt nog jaren. Wij wachten daar niet op. Dus wij hebben iets bedacht. Als we nou eens in de tijd dat sowieso nodig zou zijn... om een nieuwe wet te maken... Dat is niet wat Dan ik maar dat wat beden. andere goede oplossingen. Eén een andere oplossing. Als het nou zou ja. lukken om binnen twee jaar... Het gaat om zo weinig mensen. Als het binnen twee jaar lukt om een aantal mensen meer tot donorschap te brengen... Dat betekent dat de nabeschaanden daarover kiezen. Want degene die is overleden is overleden. Dus de, de, de anderen moeten daarvoor ja. kiezen. Die zeggen nu vaak: we weten niet wat hij gewild heeft. Laten we er nou eens gewoon bij de keukentafel met elkaar over praten. Bij deze is een mooie oproep. En je weet, BNN staat er natuurlijk hartstikke hard achter. En uh, de, volgens mij is die app weer een, uh, een mooie extra Ik ben ook hartstikke manier. blij. Ik ben ook hartstikke blij met het feit dat jullie weer uh, het, in het voorjaar een grote donorshow gaan houden. Ik ja. hoop dat hij weer veel succes heeft. En wat ik hoop. Is dat we met elkaar, jullie en wij, en alle andere mensen, wat mij betreft, alle sportverenigingen van Nederland, want ik zoek echt samenwerking overal, er samen voor gaan dat we er trots op zijn om donor te zijn, dat we het uitdragen aan onze elftallen en dat we het gewoon met elkaar even op. Hey Herbert, ben je donor? Ja, ik jij verkeert in landen zoals Libië, dus de kans dat je, dat je komt te overlijden is misschien wat groter dan hier nou ja, in deze studio. Ik, volgens, mij, volgens mij heb ik inderdaad nooit iets ingevuld. Maar dat dan komt, zal het kom, wel niet. Dat komt schrijft, ook volgens mij niet. omdat ik uh, volgens mij nou, niet over de dood wil nadenken. Of zo. Ah man, Mijn vriendin heeft mij wel een paar keer onder druk gezet dat ik het wel moest doen. Nou, nou, je hebt straks een app, dus ja. dat gaat gewoon helemaal goed komen. Maar ik heb niet zo'n telefoon. 11 november is hij er echt verkeerd. vanaf eind van de week kan je het ook gewoon even doen op de website van donorja.nl. Frank van Leer, dankjewel. Dank. Succes. Kast, wat doe je? We hadden al twaalf seconden niks meer gehoord. Geen tweets, geen sms, geen whatsapp. What's up? Hij lag onder de bank. Life is too short to search for wifi. Koop je een nieuw telefoonabonnement... dan krijg je natuurlijk je belminuten, je sms'jes... en ook zit er vaak internet bij. Nu heb je bij je internetbundel op je mobiel tegenwoordig te maken... met een datalimiet. Maar wat houdt dat datalimiet eigenlijk in... Mark Wieringa van de website bellen.com legt uit. Nou, een datalimiet, uh, op het moment dat, jij een, uh, dat je een mobiel abonnement hebt, dan zit daar vaak een bundel in met uh, minuten, sms'jes en een bepaald hoeveelheid data die je kan gebruiken met je mobiele telefoon via het uh, netwerk van de provider. Uh, die bundel, dat, uh, dat, ja, dat, is meestal een, uh, dat kan bijvoorbeeld een gigabyte zijn, dat kan ook veel minder zijn. En een, uh, het, is, het is nooit een harde limiet. Op het moment dat jij door die bundel heen bent, dan uh, die bundel, betaal je vaak een vast bedrag voor. Bijvoorbeeld 10 euro voor een gigabyte. Als jij uh, daar overheen komt, dan betaal je vaak een, uh, een apart bedrag uh, per verbruikte MB. En, en dan lopen de kosten ook behoorlijk hoog op. Nou, en dan heb je dus 1 gigabyte aan dataverkeer. Maar wat kan ik met een gigabyte? Tim Wijkman van de website gsmhelpdesk.nl geeft een paar voorbeelden. Uh, met 1000 MB, uh, ja, als je gaat kijken naar e-mail, uh, kleine mailtjes, dan kun je met 1000 MB kun je ongeveer 10.000 mailtjes versturen. Je kunt met 1000 MB tussen de 1000 en de 2000 normale websites bezoeken. Vind je het leuk om te chatten via MSN, dan moet je ongeveer rekenen dat je 1 tot 5 MB per uh, minuut verbruikt aan, aan het chatverkeer. Hoeveel minuten video bijvoorbeeld kan ik op YouTube bekijken? Uh, YouTube? is echt een hele grote verbruiker van data. Uh, bij YouTube, een YouTube filmpje uh, opvragen en bekijken op de telefoon, afhankelijk van de kwaliteit en de beeld wat erin zit, verbruik je gewoon 70 tot 100 MB per filmpje mee. Uh, WhatsApp en Ping zijn relatief kleine dataverbruikers. Per, per berichtje wat je verstuurt en ontvangt uh, dat, dat dat ongeveer gelijk staat aan 10 KB. En 10 KB is een honderdste van een MB. En een MB is dus weer een duizendste van een gigabyte. En hoeveel data gebruik ik als ik mijn Twitter wil updaten? Dat is heel, heel afhankelijk hoe je dat doet. Als je het via internet doet, via de internetsite van Twitter zelf, dat is echt een dataslurper. Ook, uh, ook de applicatie Tweedec, die ook op uh, smartphones veel gebruikt wordt, is ook een, uh, echt een applicatie die heel veel data verbruikt. Omdat die dus heel de dag door continu uh, updates aan het inladen is. Ja, en dan moet je ongeveer rekenen op het moment dat je dan uh, alles binnenhaalt, dat je op dat moment gewoon ongeveer een, een halve MB tot één MB uh, aan dataverkeer kwijt bent. En hoe kan ik zien hoeveel data ik al heb gebruikt? Zowel voor iOS, Android als uh, voor uh, Blackberry-toestellen heb je speciale apps waarmee je dus datagebruik bij kunt houden. Uh, ik adviseer zelf altijd 3G Watchdog. Dat is gewoon een helemaal gratis, uh, non-commercieel programma voor dus diverse platformen... ...waarmee je heel inzichtelijk kunt zien wat je dataverbruik is. En tot slot heeft Mark Wieringa van bellen.com nog een gouden tip voor je. De meeste mensen die gebruiken uh, hun telefoon toch als ze thuis zijn uh, of misschien op het werk. Uh, als je daar een wifi-netwerk hebt, dan zou ik dat gewoon gebruiken, want dat is niet alleen uh, een stuk sneller. Maar uh, ja, dan kan je in principe ook onbeperkt data gebruiken. En uh, ja, dan, zou, dan hou je dus op die manier veel meer over in je bundel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Zometeen Gerbert van der A. De enige Nederlandse journalist in Libië. toen Gaddafi dood werd gevonden. Nou ja, gevonden. Toen hij dood ging. In ieder geval, hij heeft het allemaal meegemaakt. Daar de, de feesten, de vreugden. En uh, zometeen is hier. Nou...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 Somebody that I used to know. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Nog minder dan 2,5 een half uur om middernacht... dan eindigt officieel de NAVO-missie in Libië. En op die beslissende dag dat Gaddafi eindelijk gevonden werd... was Libië-kenner Gerbert van der A daar. Hij viel met zijn neus in de boter. Libië was weer wereldnieuws. En Gerbert was de enige Nederlandse journalist op dat moment in het land. Ja, wat doe je dan? Dan verleng je je reis, dan feest je mee met de Libiërs. En dan ben je dag en nacht op Radio 1 te horen. En hier zijn de speculaties, die zijn net zo veel, eh, hevig als bij, bij, bij jullie, zal ik maar zeggen. Maar inderdaad, of dat het echt zeker is, er zijn nog wel twijfels over. Maar mensen willen het graag geloven dat het waar is in ieder geval. Daar merk je toch dat mensen ontspannender zijn. Er waren weer coffeeshops open, dus mensen stonden de krant te lezen, stonden natuurlijk te speculeren over wat is er nou precies gisteren allemaal gebeurd. Ja, je was niet uh, van de radiotelevisie weg te slaan. Eventjes, Gerbert, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik, ik las daarna op je Facebook. Toen was je na Libië in Egypte. En toen schreef je, ik ben nu in Cairo. Wat een overbevolkte puinzooi. Geef mij een Tripoli maar. Ja, ja. Maar dat is echt een wereld van verschil. In Egypte wonen geloof ik 85 miljoen mensen. En in Libië 6 miljoen. Ja. En alleen in de hoofdstad van Egypte, Cairo, wonen al iets van 16, 17 miljoen mensen. En dat is gewoon echt overbevolkt. Het ja. gaat echt niet goed daar. Terwijl, dan heb ik voor Libië veel meer hoop eigenlijk. Jij was daar. Je hebt dat allemaal meegemaakt, die hele sfeer. Daar gaan we zo meteen over hebben uh, hoe dat was. Op dat moment dat, uh, dat, nou ja, dat we eindelijk verlost waren van, van Gaddafi. Maar maar eerst even, uh, dat is nog een mooi verhaal, hoe je daar bent binnengekomen. Je kan natuurlijk niet zomaar uh, uh, op een visum daar naartoe. Tenminste, dat wa was toen heel lastig. Vlak voordat ik uh, naar Libië reisde, kreeg ik een bericht van, uh, van de Nederlandse ambassade... Dat er, dat er ineens een uitnodiging nodig was, of een visum. En voor die tijd kon je gewoon de grenzen over. De, dus toen uh, was er een journalist van de VPRO was geweigerd. Die was teruggestuurd uh, uh -huh. naar, naar Tunis. Want iedereen kwam vanuit Tune Tunesië het land binnen... Um, dus toen heb ik hals over kop nog een officiële uitnodiging moeten regelen. En dat ging gelukkig vrij makkelijk. Omdat ik nog van vorige reizen uh, wat mensen kende in Tripoli. En die nu ook bij die overgangsregering betrokken waren. Dus gelukkig had ik toen die uit uitnodiging. Maar, maar toen kwam ik dus op de grens aan midden in de nacht. Want ik had de bus genomen vanuit uh, de hoofdstad van Tunesië. En uh, dus toen dacht ik dacht van oké, okay, nu gaat het gebeuren. Want ze konden op de grens wel eens lastig zijn. Want dat, dat is een beetje de nieuwe ontwikkeling. Van, in het begin werden... Journalisten allemaal welkom geheten. Ja. En uh, ja, iedere ja, soort van... Uh, jullie komen ons helpen om van Libië een beter land te maken. En om van Gaddafi af te komen. Maar... Maar nu ja, we, we moeten journalisten ook steeds meer geld betalen voor een chauffeur of ja, voor ja. hun stempels. Maar toen werd ik tot mijn verrassing uh, ja, werd ik midden in de nacht uh, werd, we, moest, moest mijn paspoort gestempeld worden. En toen werd ik doorverwezen naar een kantoortje. En, en, en daar zat een of andere man uh, met, met een barret. En uh, die, die zei als eerste van uh, Ha, Amsterdam, hars. <lacht> uh, Want dat zag hij <lacht> aan jou door rookte Hoofd. Dan. Ja, ja, ja <lacht> ik, vroeger, toen zei ik meteen van ja, vroeger rookte ik wel. Harsh, maar tegenwoordig niet meer, want het uh, vind ik niet zo goed voor mijn longen. <laughs> en toen zei hij van, ja, maar kom op man, doe gezellig mee. En toen ging hij meteen ging hij een joint uh, rollen en zo. En uh, even later walmde echt uh, al de, al de harswalmen door, door dat kantoor. En toen zag ik ook allemaal collega's van die man... Die kwamen dan binnen en die, die keken hem dan echt zo aan. Want, uh, uh, moet dat nou? Yeah. Uh? Dus ja, dat soort dingen was ik wel heel verbaasd over. In, in andere Afrikaanse landen uh, ja, kom je dat soort dingen wel tegen. In, in Congo of Nigeria is dat vrij normaal. Maar ja, Libië was natuurlijk altijd een vrij strak georganiseerd land. Ja. En het gerucht ging wel dat Gaddafi zelf ook graag rookte. Maar hij wilde soldaten... toch niet dat ze onderdanen dat deden? Precies, zijn nee. soldaten <laughs> Die werden keihard aangepakt als ze dat deden. Nou, dus toen je eenmaal weer uitgestoond was... was je daar in Tripoli, hè, op een gegeven ja. moment. En even terug naar het moment dat het allemaal gebeurde. Ik bedoel, de Gaddafi werd gepakt, die is daar vermoord. Of zo nee, moet mm. het maar eventjes, waarschijnlijk wel. Ja. Hoe, wat gebeurde er toen? Ja, daar nou, ik, zat, uh, ik, ik was net onderweg van de ene afspraak naar een andere afspraak. En uh, ik, ik zat in een taxi. En uh, toen was net daarvoor was bekend geworden dat Zicht, de, een beetje de geboortestad van Gaddafi, dat die was gevallen. Dus er uh, waren allemaal mensen de straat op gegaan. En die, uh, dan waren er voor, zijn er vooral heel veel gewapende mannen. Zijn. Iedereen heeft een wapen uh, tegenwoordig in Libië. Dus op het moment dat er dan iets te vieren valt, gaat iedereen in de lucht uh, schieten. En uh, ja, dat gebeurde toen dus ook. Toen uh, dat bericht doorkwam dat Zicht was gevallen, ging iedereen in de lucht schieten. En, uh, en wat deed uh, jij? Nou ja, dus ik zat in die, in die, in die taxi. En uh, de, de, dan ben je vooral, uh, hoop je vooral dat op het moment dat je uit die taxi stapt, <lacht> dat er niet zo'n kogel die terugvalt uit de lucht uh, op je hoofd valt. Want ik was al iemand... In plaats dat je gewoon <lacht> even gaat lopen meefeesten, ga je een beetje lopen teuren. Nou ja, nou, ik, oh, ik, ik heb wel geprobeerd om, om mee te feesten. Ik ben op een gegeven moment, uh, to, toen vertelde die taxichauffeur ook van... Uh, want toen kwam ineens het bericht door over de radio. Had hij aanstaan mm -hmm. van... Uh, Gaddafi, galas, galas. Het is voorbij in het Arabisch. Dus ik van uh, moed, moed. Dat is dan dood in het Arabisch. Ja, nee, ja moed, moed. Dus, dus toen werd iedereen echt heel blij. En uh, op dat moment kwam ik net aan bij die tweede afspraak. En toen was het nog helemaal niet duidelijk of dat het nou wel echt waar was. En uh, toen gingen we tv kijken. En toen al vrij, daar had ook Al Jazeera stond daarop. En toen kwam daar ook al vrij snel een foto in beeld van uh, een bebloede Gaddafi. En toen... Toen, toen, ging het echt helemaal los. Toen ging iedereen en toen knalde het echt overal. En heb je meegedaan? Ja, toen ben ik wel de straat opgegaan. En uh, ja, toen ben ik, ben ik ja, volgens mij naar mijn volgende afspraak gaan. En toen richting het Groene Plein was dat. Want daar zat mijn hotel, dus het Groene Plein. Dat heet tegenwoordig het ja. ja. Dat is dan het centrum van de stad waar iedereen zich gaat verzamelen. Dus ja, daar, daar, daar kun je dan ook vlaggen kopen van het nieuwe Libië. En t-shirts ja. en uh, sjaaltjes. en uh, ja, de Ypsi, Dus daar was het wel echt groot feest. En allemaal mensen op een podium. En die gingen dan uh, zingen. En, uh... Ja, want dat vertelde jij net even vlak voor het gesprek. Ze zei je van ja, er zijn in één keer concerten... Die... Die, die voorheen onder Kadhafi niet, niet konden. Bijvoorbeeld van een, uh, een Libische metalband. Daar een stukje van. <middels> Nou, ik snap nog zeggen wel dat dat onder Kaddafi niet mocht. Ja, Takkermuziek. Maar um, jij, jij, jij bent bij de jongens geweest. Die hebben een soort mini-concertje voor jou gegeven. Ja. En, en waarom mogen die dan nu één keer... Wat is er veranderd voor? Ja, waarom ja, mogen ze wel ja, ja, spelen? Ja, nu, nu, nu is er vrijheid. Hè. Dus Kaddafi had, had een grote hekel aan, uh, aan westerse muziek. Dus in, uh, uh, toen hij aan de macht kwam, was het ook net zoals nu. Vrijheid. Oh, we mogen eindelijk weer vrij zijn. En alles doen wat we willen. Alleen na een paar jaar toen uh, had Kaddafi. Bedacht van uh, ja, we gaan vanaf nu alleen nog maar religieuze muziek uh, toestaan en alles wat te westers klinkt, ja, dat, uh, dat wordt verboden. Dus toen, toen liet hij ook elektrische gitaren en uh, drumstellen liet hij verbranden op het Groene Plein. Ja. Dus, <laughs> dus, ja, dus, dus daarna, ja, toen al, alle Libische muzikanten die moesten of stiekem een beetje thuis uh, muziek maken ja. en heel veel zijn er, zijn er ook gevlucht. Dus toen uh, ik, uh, twee jaar geleden leerde ik dan ook 108 met Fakroen uh, kennen. En die, die had in, 19, ja, in 1975 had die in Engeland een cd opgenomen. En die was dan geproduceerd door een of andere Jimmy Vans. En die deed dan ook uh, Black Sabbath, geloof ik. Of, en die was ook verboden. <laughs> Mag nu ook weer. <middels> Heel anders soort. Klik dan iets beter. Maar uh, uh, nou... Uh... Is natuurlijk de vraag, uh, bedoel Met de nieuwe machthebbers het is het natuurlijk allemaal nog helemaal onduidelijk wat er gaat gebeuren. Maar uh, zoals die metal die we net hoorden en dit soort muziek, ja, mag dat straks wel? Ja, precies Achmed van dus die laatste, die hoorde ik alweer op de Libische radio. Dus die, die, werd, die wordt echt ja. omarmd. Dat is natuurlijk ook gewoon heel erg middle of the road. En, uh, maar zo'n metal band mag dat straks onder de nieuwe die, regime Die, me die metal band die had dan uh, vlak na dat Gaddafi uh, Tripoli was ontvlucht. Dat is ongeveer uh, twee maanden geleden. En uh, eind september hebben zij toen opgetreden op het, uh, op het Martelaar plein mm -hmm. en uh, dus toen hadden ze, begonnen ze zo'n nummer wat een beetje alla scorpions uh, dus uh, <laughs> nog vrij softe hard ook. maar op een gegeven moment gingen ze gingen ze het bengen en dan dat, als je dan op die uh, ze, ze hadden dat zelf uh, gefilmd door een aantal vrienden en foto's dan zie je op de achtergrond zie je ook een paar van die soldaten met vrij lange baarden op het podium staan en die kunnen er ook he echt helemaal niet om lachen die hebben uh, vrij zure gezichten en die waren van de overgangsraad ja, ja die, dat is één grote mengelmoes. Daar er ja. zitten ook mensen bij die vinden dat dat wel moet kunnen. Maar er zitten ook een meer fundamentalistische types bij. En in Marokko en Egypte heb, hebben die, ja, die, die, die heavy metal bands hebben echt wel een groot probleem. Omdat ja, er wordt toch iets te veel gerefereerd aan uh, Satan en andere lugubreen. Het is helemaal niet gezegd dat in het nieuwe Libië dat dit gewoon uh, gaat kunnen. Nee, nee dat, er was ook al een modeshow georganiseerd waar kritiek op was, omdat uh, de meisjes te korte rock. Droegen. Dus het, in het nieuwe Libië is wel meer vrijheid. Maar dat betekent nog steeds niet dat uh, alcohol is waarschijnlijk ook geen optie Dat In, in Tunesië en in Egypte kun je gewoon bier drinken. En heel veel, heel veel Libiërs gingen naar Tunesië om, om feest te vieren, lekker te zuipen. En die willen oh. ook graag dat ze dat in eigen land kunnen de komende jaren. Maar de meeste mensen die ik daarover sprak, die verwachten dat dat gewoon een stap te ver is. Dat dat niet wordt geaccepteerd door... Uh, een groot deel van de mensen die het voor te zeggen heeft. Overigens ben jij niet alleen maar mensen tegengekomen die uh, heel positief waren dat kadavier. Nee, nee. Dat, dat, dat, het leuke is dat ik. Ik, ik vond het, vond het, vind het vooral nu ook wel interessant om juist mensen op te zoeken die, die voor Gaddafi waren. En toen ik uh, de afgelopen jaren in Libië was, dan uh, kwam ik best wel veel mensen tegen die ondanks de geheime dienst wilden zeggen dat ze uh, tegen Gaddafi waren. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden nee, ik vind Gaddafi heel goed en uh, hij is echt heel goed bezig, een hele goede leider. Maar die leider. zeggen dat nu nog steeds? Nee, precies. Dan dacht ik altijd van zeg je dit omdat je bang bent voor uh, eventuele hm. geheime dienst die jou land? Zich gaat vallen of meen je dit echt? Dus nu vroeg ik dat ook aan een paar mensen. Die zeiden van: een van die mensen zei van. Nee, dat meen ik echt We hadden het ook best wel goed. Ik bedoel, uh, Libië is geen arm land. En, en dat klopt ook als je de statistieken van de Verenigde Naties ja. op naslaat. Is Libië rijker zelfs dan, uh, dan Turkije, dan, uh, dan Rusland en maar China Maar Uit alles zelfs. wat jij nu zegt. Hè? Ook, uh, ja, je, je weet niet welke kant op gaat met de nieuwe regering. Um, uh, er zitten toch ook wat, uh, wat uh, islamisten bij. En uh, die mensen die vroeger eigenlijk helemaal niet zo ontevreden waren met Gaddafi. Hmm. Hoe gaat het, even het is moeilijk te schetsen, maar hoe gaat het vanaf nu? Zie je het een ja. beetje goed komen? Uh, ja, kijk, ik zie het goed komen omdat Libië dus een heel rijk, rijk land is en er niet zoveel mensen wonen. Kijk, uh, ze hebben de grootste olie- en gasreserves van heel Afrika. En ze hoeven het maar te verdelen over 6 miljoen mensen. Dus dan kun je al ja. vrij snel iedereen tevreden houden. Helaas een paar stammen. Probleem is inderdaad die verschillende stammen. Maar wat, wat je nu ziet, er zijn niet van honderd verschillende stammen. En die controleren gewoon allemaal hun eigen gebied. En. Ik bedoel, op het moment dat mensen zichzelf kunnen besturen en geen last hebben van ander soort mensen die zich daarmee gaan bemoeien, kan dat ook juist heel goed gaan. Dus uh, ja, ben misschien mo moeten ze dat een beetje allemaal heel erg gedecentraliseerd houden. Nou ja, dus ja, ja ik denk vooral doordat Libië veel geld heeft, dat, dat, dat de kans op conflict. Egypte is gewoon echt heel erg arm. Dus, dus daar... Creperen mensen gewoon, ook omdat ze geen medicijnen kunnen betalen als hun kind ziek is. Maar dat soort dingen ja, ja. Die is, is dat geen probleem. Bedoel, je hebt altijd geld om, uh, om, om een medicijn te kopen voor je, voor je dochter. Je bent uh, gematigd positief. Ja, ja. eigenlijk wel. Goed. <laughs> <laughs> nou, hoop voor die bent dat het ook goed voor ze afloopt. Gerbert van A, dank je wel. Graag. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord van deze uitzending is voor onze vrienden van de show... te beginnen met kledingontwerper Hans Ubbink. Vanavond zit ik bij het benefietgala van het Rode Kruis Amsterdam. Een mooie organisatie. Niet alleen bij evenementen of rampen... maar ook bij menselijke kleine rampen. Eenzaamheid. Mensen die het moeilijk hebben. Hier in Amsterdam 750 vrijwilligers helpen. En ik doe dat vanavond door aanwezig te zijn bij het gala. En misschien te bieden tijdens de veiling. Soms is je mensen helpen heel makkelijk. En dan cabaretier Jandina Aspraat. Weet je, ik heb toch een vraag... aan meneer Bleker van de CDA. Hoe kan je in een televisieprogramma zeggen... dat je gewoon privé een andere beslissing zou maken als het gaat over Mauro, als Mauro gewoon in het voetbalteam zou zitten van je zoon, dat je wel ervoor zou vechten. Het betekent dus dat je gewoon kletst uit je nek en dat vind ik jammer. Waar zijn je ballen vriend, doe dan nou gewoon wat je echt zelf wilt doen. Ik, ik ben nog zo klaar met die politie, weet je, volgend jaar stem maar gewoon op mij. Ik zeg ook dingen, ik doe wat ik zeg en ik zeg dingen. Stem op Jandino, lekker hè. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Werken is leuk en moet je ook leuk zien te houden. Daarom heb ik vanmorgen het startschot gegeven voor de Slimmer Werken Week. De bedoeling is dat je één dag met iemand van werkplek wisselt. Om te zien hoe het ergens anders gaat. Vooral ook om ervan te leren. Want werken moet geen routine worden. Je moet de uitdaging zien vast te houden. Daarom gaan we deze week Slimmer Werken. Dat was hem weer. Morgen zijn we er weer. Eerst nu langs de rij met Robert Meder. Veel plezier met hem. BNM Europees Voetbal op Radio 1. Woensdag om half negen in de Champions League. Nu voor de voeten van Sigurdsson die het duel gaat. Sigurdsson wint. Ajax, Dynamo, Zuidweg. Oh, wat een mooi doelpunt. Het doelpunt van Tobi wereld. En rest langs de lijn dinsdag en woensdag. De Champions League. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten.